Vijf stadia in de ontwikkeling van liefde. Er zijn vijf stadia in de ontwikkeling van liefde in het algemene aspect. Zij bestaan ook in elke bijzondere aspect, in elke bijzondere toestand van een mens. En dit zijn de stadia van beneden naar boven van laag naar hoog, kunnen we zeggen. Het niveau, het, uh, het, de, uh, het eerste, het eerste stadium is het niveau, of stadium, van kinderlijke liefde. Hij houdt van iedereen, zonder zichzelf te kennen en voelt geen tekort aan zichzelf. Alles is alleen ten behoeve van egoïstisch ontvangen. Kinderlijke, tussen aanhalingstekens, wil niet zeggen, dat dit alleen in de kindertijd voorkomt. Er zijn veel mensen die de rest van hun leven in deze fase van ontwikkeling blijven. Vanuit die toestand lijkt het, dat, datgene die, dat degene die alles heeft, wat hij heeft, een heilige is. Het tweede stadium of niveau, het tweede niveau of stadium van religieuze of groepsliefde. Het is een selectieve liefde. Hij houdt van een bepaald soort mens, inclusief zichzelf, die nog onbekend is voor hem, en hij haat anderen. Hij geeft aan zijn groep, om van hen te ontvangen. Volgens het bekende principe, ik krab jouw rug, en dan zal jij de mijne krabben, krabben. En van hun kant zeggen zijn kameraden over hem dat hij de man is, een held. Het derde niveau stadium van ik haat alles dat niet mij is. Hij houdt alleen van zichzelf. Hij voelt wel al te koor. Echter, die onvolmaaktheid is niet in zichzelf, maar buiten zichzelf. En daarom haat die iedereen. En zijn innerlijke houding is de volle afstoting van ieder die buiten hem is. Zijn liefde is alleen voor zichzelf en natuurlijk nog egoïstisch en onvolmaakt, onvolwassen. Het vierde niveau of stadium van liefde voor ieder, behalve voor zichzelf. Hij gaat alleen zichzelf, hij weet zijn tekort alleen aan zichzelf. De wereld om mij heen is goed, maar ik ben slecht, hij geeft aan de wereld. Maar ik. Hij maakt een beperking voor zichzelf. Hij wil niet ontvangen. En het laatste vijfde stadium: het niveau uh, van liefde voor ieder, inclusief zichzelf. Hij geeft aan iedereen en ontvangt voor zichzelf. Maar nu omwille van geef. Dat is zonder twijfel een volwassen. En ware liefde. Hetzelfde gebeurt in, in elk van jouw stadie. Hetzelfde proces van ontwikkeling door de vijf stadia van liefde. Totdat jij het vijfde stadium van liefde bereikt, in welk stadium dan ook, zal je je oncomfortabel voelen dat zou voor jou het teken zijn dat je werkelijk vooruit gaat of niet. En waar ben je gebleven dan steken in je weg naar de ware liefde?